12 uur na netwijl met het NOS-journaal. VVD-leider en premier Mark Rutte heeft op het VVD-congres in Den Bosch... gezegd dat hij voelt dat Nederland weer op stoom komt. Tijdens de crisis heeft hij zich niet eerder zo positief uitgelaten... over het economische perspectief. Hij schreef de opleving deels toe aan het succes van het kabinet... om maatschappelijk draagvlak te krijgen voor de beleidsplannen. En hij doelde daarmee op onder meer het sociale akkoord en het energieakkoord. In een deel van de provincie Utrecht waren de straten vanavond pikdonker door een storing. De straatverlichting die automatisch had moeten aangaan bleef urenlang uit. Dat was in wijken in onder meer Utrecht, Woerden en Nieuwegein. Monteurs van netbeheerder Stedin hebben in verdeelstations de verlichting per buurt handmatig aangezet. Er zijn geen meldingen van incidenten door de storing. Op de klimaattop in Warschau is een slottekst aangenomen over het tegengaan van klimaatverandering. In het compromis worden alle landen opgeroepen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Geen enkel land wordt specifiek aangesproken en ook harde toezeggingen ontbreken. Over de compromistekst is lang geruzied tussen rijke landen als de Verenigde Staten en relatief nieuwe economische reuzen als China en India. Door de onenigheid duurde de top een dag langer dan gepland. De Venezolaanse erewacht heeft in goed verstaanbaar Nederlands koning Willem-Alexander en koningin Maxima begroet met het Wilhelmus. Willem-Alexander zei in Caracas bij het begin van zijn bezoek aan president Maduro dat hij ervan onder de indruk was. Het koningspaar sprak een half uur met Maduro. En dat was op een moment dat er veel protest was in Venezuela tegen het economische beleid van Maduro. Dat onderwerp is waarschijnlijk niet aangesneden. Na drie uur vlogen het koningspaar en de premiers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten weer terug naar Aruba. Voor de eilanden is Venezuela een belangrijke handelspartner. In Kiev hebben Oekraïners de 4 miljoen slachtoffers herdacht... van de hongersnood van 80 jaar geleden. President Yanukovych zei bij het monument in de hoofdstad... dat hij het hoofd boog voor de slachtoffers. In het hele land was er een minuut stilte.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 De Eredivisie heeft een nieuwe koploper. Ajax is Vitesse voorbij gegaan, in elk geval voor een dag. De Amsterdammers wonnen thuis met 3-0 van Herakles. AZ had koploper kunnen worden als het had gewonnen van Roda, maar het werd in Alkmaar 2-2. PSV speelde thuis met 1-1 gelijk tegen Heerenveen. Cambuur won wel thuis met 2-1 van NEC.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 Als we nou Zwarte Piet en Gordon afschaffen, zouden ze dan in Amerika, Afrika en China weer over ons te spreken zijn? Goedenavond. Vanuit de Gloednieuwe Studio 45 in Hilversum is dit de zaterdagaflevering van Met het oog op morgen. Met minister Bussemaker wil dat getalenteerde buitenlandse studenten in Nederland blijven wonen. Alleen hoe pak je dat aan? Oekraïne wil niet meer over een handelsverdrag onderhandelen met Brussel. Zitten de Russen daarachter. De hele week hebben we het met z'n allen over de moord op Kennedy gehad... maar morgen was het 50 jaar geleden dat zijn vermoedelijke moordenaar... Lee Harvey Oswald werd geliquideerd. De Nederlandse journalist Friso End was er destijds bij. Peuterpop, zo wordt de muziek van het Vlaams-Nederlandse trio K3 genoemd. De meiden vieren hun 15-jarig jubileum dit jaar... en het oog was daar vanmiddag bij... Via onze Facebookpagina verloten we drie nieuwe cd's van K3. Snel naar die pagina dus. O ja, Lele. En de muziek staat in het teken van het Songfestival... want maandag wordt bekendgemaakt wie ons in Kopenhagen gaat vertegenwoordigen. Wie moet het worden? De kenners spreken vanavond. Maar eerst het nieuws. Zaterdag 23 november. NRC Handelsblad heeft onthuld dat de Amerikaanse geheime dienst NSE... zeker 50.000 computernetwerken heeft gehackt. Dat zijn er veel meer dan eerder werd gedacht. De krant mocht een blik werpen in de geheime documenten van klokkenluider Edward Snowden. Premier Rutte wilde niet reageren op de onthullingen. Die concrete onthullingen zullen er vast nog meer volgen. Ga ik niet per keer reageren, omdat dat het risico in zich bergt dat door op concrete onthullingen te reageren, ik inzage geef in onze informatiepositie in en inlichtingenpositie. Rutte wilde zelfs niet zeggen of hij zo boos op de Amerikanen is dat hij met de vuist op tafel heeft geslagen. Ook door inzage te geven in hoe dat door mij ervaren wordt, zou ik inzage geven in wat we wel en niet weten in onze inlichtingpositie. Dat kan ik niet doen. Experts hopen dat de krant de komende tijd met meer onthullingen komt. Want van die van vandaag is, althans deze expert, niet zo onder de indruk. Nou, nog vind ik dit een nat klappertje. Een andere deskundige verwacht dat het wel goed zal komen. Ik kan me haast niet voorstellen dat er hier echt helemaal niets te halen valt in Nederland. Nou, misschien dat de NOC daar nog wat van wat gaat laten zien. Mensen die de komende tijd Sinterklaas inkopen via internet doen... moeten extra voorzichtig zijn. Het aantal nep-webwinkels is de afgelopen tijd verdrievoudigd. En ze zijn nauwelijks van echte webwinkels te onderscheiden. Tegenwoordig zien we ook wel dat Kamer van Koophandelnummers gebruikt worden van andere bedrijven. We zien dolverwijzingen naar keurmerken en dat maakt het voor de burger wel iets lastiger om dat te herkennen. De daden zijn bijna niet op te sporen en het is makkelijk geld verdienen. Het is zeer lucratief. Dan kun je ervan uitgaan dat er tussen de 10.000 en 50.000 euro in een weekend wel binnengeharkt wordt. Nog ruim een maand en dan is het afgelopen voor de jeugd onder de 18. Geen druppel alcohol krijgen ze meer. Alleen de gemeente Katwijk lijkt een uitzondering te worden. De burgemeester wil de jongeren die nu 16 en 17 zijn namelijk ontzien. De plaatselijke horeca blij, want die dreigt de klanditie kwijt te raken. En dat is natuurlijk een bijzaak die zei ik in deze economische crisis... voor ons natuurlijk uh, wel een belangrijk punt is, ja. De burgemeester van Katwijk belooft wel dat hij een oogje in het zeil gaat houden. Op het moment dat ik merk van jongens, er zijn negatieve effecten... die uh, groter zijn dan het positieve effect wat ik voor ogen heb... dan stop ik ermee. ChristenUnie en Partij van de Arbeid vinden de actie van de burgemeester van Katwijk geen goed idee. Wij snappen dat het lastig uh, wordt in het begin. Elke nieuwe uh, regel zal inderdaad in het begin uh, problemen met zich meebrengen. Uh, maar we denken dat de overgangsregeling niet de oplossing daarvoor is. En bij de scholieren begint langzamerhand door te dringen... dat het verhogen van de alcoholleeftijd ook gevolgen heeft voor de schoolfeesten. Die worden namelijk alcoholvrij. En dat geeft gemengde reacties. Je kan het ook gezellig hebben zonder alcohol. Schoolfeesten, daar gaat niemand meer heen, geloof me. Dat was Nieuws vandaag op Radio tv. Maandag maakt de tros bekend wie Nederland gaat vertegenwoordigen... op het Songfestival van 2014. En wij vragen vanavond kenners wie zij het liefst... volgend jaar in Kopenhagen zien optreden. Saskia van Zutphen, zangeres van Mrs. Einstein. Goedenavond. Goedenavond. Jullie deden mee met uh, Mrs. Einstein in 1997. met niemand heeft nog tijd en we gaan even luisteren. Want niemand heeft nog al tijd. Alleen nog tijd om zich te gasten. Nee, niemand heeft nog al tijd. Alleen nog maar om aan zichzelf te denken. Nee, nee niemand heeft nog tijd. Leuk om terug te horen, mevrouw Van Zitve. Wat zeg je? Leuk om terug te horen. Ja ik vind dat het enige. Kijk, je zegt Kenner. Maar ja, we zijn gedeeld 22 ste gewonnen. Oh ja. 23 Terwijl dit liedje vond ik echt heel leuk. Maar ja, we, uh, ze, vonden het, uh, ze vonden er niks aan. Maar uh, wij vonden het geweldig. Ik wou dat ik nog een keer mee kon doen. Waren jullie wel teleurgesteld toen dat het maar een 22 ste plaats werd? Ja, nou, wat ik vooral teleurgesteld in was... dat als je niet wint, dat mensen dan meteen een loser vinden. Dat vond ik zo gek. Want, uh, want die, die reacties kwamen door ja. Ja, ook op straat en zo. En dan denk ik, hè, we hebben het toch goed gedaan. Ik durfde drie maanden later pas terug te kijken. Terwijl ik, oh, we zingen geweldig. En ja, we deden precies wat we moesten doen. Maar ja, we hebben niet gescoord. Maar dat zegt verder toch niks. Dat viel mij tegen toen. zijn mensen maar toch... Ja, het was zo'n avontuur. Het was echt geweldig. Dat zijn mensen toch negatief op straat, hè, in Nederland? Ja, ja. Terwijl toch mensen wel over het algemeen dol zijn... op lukken hier in Nederland. <lacht> Meer dan van groot sterren. Dan moet je het maar weer gewoon doen. Dus wat dat betreft hadden we er heel goed ingepast, maar nee, het was hartstikke leuk hoor. We gaan even het oog op de toekomst houden. Wie, ja. wie, wie vindt u dat Nederland naar Kopenhagen moet sturen volgend jaar? Nou, ik heb even goed nagedacht en ik vond zelf, ik heb uh, Crystal, vind ik een ongelooflijke leuke zangeres. Wie is Crystal? Crystal, dat is een ja, een zangeres die zelf haar liedjes schrijft. Ze heeft geloof ik al drie albums gemaakt hmm. en uh, is jong. Ik heel integer overkomen. Ze schrijft liedjes die en leuk zijn en ergens over gaan. Over haar eigen ervaringen. En ik vind haar heel modern en het klinkt goed. Ik vind haar heel muzikaal. Dus ja, het leek mij verfrissend om haar te laten gaan. En ze ziet er ook heel mooi uit hoor. Dat ook nog. En ze kan verder komen dan de 22e plaats, denkt u? Nou, dat weet ik dus niet. Want ik vind dus dat kwaliteit niet per se hoog scoort. Hè. Het, kan, het gaat ook om het liedje en wat iedereen op dat moment lekker in het gehoor ligt. We gaan, wat, yes, yeah. we gaan wat horen van Christel. Wat wordt het? Circles. Dat was dat. Zullen we die naar Kopenhagen sturen in 2014... of komen er straks nog sterkere kandidaten langs, we zullen het merken. Buitenlandse studenten aan de Nederlandse universiteiten... moeten in het land blijven. Dat wil minister Bussemaker van onderwijs bereiken. Want als een buitenlandse student hier alleen maar college volgt... levert hij ons later niets op. En daarom heeft de minister een actieplan gepresenteerd dat Make it in the Netherlands heet. En hoe je, over hoe je die buitenlandse studenten hier houdt, ga ik praten met Eduard Schmid. Hij is vicevoorzitter van studentenvakbond RSVB. En met Elmer Sterke, rector Magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen. Goedenavond, allebei. Goedenavond. Goedenavond. En ik begin even bij Eduard Schmid. Want de RSVB VB heeft hieraan meegewerkt, uh, hoorde ik minister Bussemaker op de televisie zeggen. Wat hebben jullie bedacht om die studenten verliefd op Nederland te laten worden? Nou, we hebben dit mede ondertekend omdat we hier uh, veel kunnen laten zien... waarom het belangrijk is dat Nederlandse studenten ook integreren met buitenlandse studenten. We zien dat dat heel weinig gebeurt. En we hopen dat met dit actieplan dat ook vaker voorkomt. Want Leiden zijn een gescheiden bestaan, Nederlandse en buitenlandse studenten. Tot nu toe wel heel veel en dat vinden wij heel jammer. En ik denk ook dat dat een van de redenen is waarom die studenten weinig integreren hier en ook weinig blijven. En wie zijn het stilst, wie zijn het schuchterst, wie zijn het meest verlegen? Dat vind ik moeilijk om te zeggen, maar de meeste studenten die niet Nederlands kunnen, die hebben het heel lastig. Ik begrijp het. Elmer Sterke, waarom is het eigenlijk belangrijk om studenten hier naar een studie te houden? Ja, ik denk dat dat belangrijk is ook voor de Nederlandse economie. Dat we getalenteerde buitenlandse studenten ook in, voor Nederland kunnen behouden. Dat is heel belangrijk. En voor welke sectoren van de economie? Ja, eigenlijk in alle sectoren volgens mij uh, hebben wij als Nederlandse universiteit... proberen we talentvolle studenten aan te trekken en, uh, en, uh, en, en een goede opleiding te geven. En dan is het van belang dat ze ook in Nederland kunnen blijven. En op welk percentage gokt u die in Nederland blijven? Ja, het Centraal Planbureau heeft een, twee jaar geleden volgens mij uitgerekend... dat als 10% in Nederland blijft van de, van de studenten, internationale studenten... Dan, dan, uh, dan kan het eigenlijk uit, laat ik het zo zeggen. Meneer Schmid, als ik die uh, plannen zie van de minister... dan heb je eigenlijk geen Nederlandse taal nodig om hier te aarden... Want ik heb het rapport gelezen en dan kom ik termen tegen... als make it in the Netherlands, zo heet het. Breaking the bubble, geen idee wat het betekent, maar u vast wel. Mixed housing programs, Dutch branding. Dat kan toch gewoon in het Engels? Ze kunnen hun eigen taal blijven spreken, lijkt me. Nou, het feit dat de meeste Nederlanders goed Engels spreken... is uh, tegelijkertijd ook eigenlijk de Achilles heel die we, die we hier hebben. Juist, Nederlands is heel belangrijk. Je ziet dat uh, zeker voor bijvoorbeeld stages, uh, voor het vinden van een baan... Maar ook voor simpele dingen zoals formulieren van de gemeente... is het heel belangrijk dat je Nederlands spreekt. En dat is tot nu toe maar weinig het geval bij de internationals. En wat is Breaking the Bubble? Ik neem daar eentje uit. Breaking the Bubble staat eigenlijk voor die gescheiden werelden... die er zijn tussen internationals en Nederlandse studenten. En met Breaking the Bubble proberen we eigenlijk die bubbel door te prikken... en te zorgen dat ze wel met elkaar in contact komen. En wat betekent? Moeten ze in hetzelfde studentenhuis gaan wonen? Moeten ze leren fietsen of zwemmen of schaatsen? Wat is de bedoeling? Nou, waar wij heel erg op inzetten zijn bijvoorbeeld buddy programs. Dat zijn programma's, uh, ook met de Engelse naam... Uh, maar programma's die dus uh, ervoor zorgen dat Nederlandse studenten... eigenlijk die internationals op sleeptouw nemen. En dat gaat van simpele dingen tot het kopen van een fiets... tot aan het helpen met gemeenteformulieren... tot uh, integreren in het, uh, in het hele Nederlandse studentenleven. Een soort uh, participatiesamenleving, maar dan gericht op buitenlandse collega's. Ja, zoiets. Meneer Sterker, Groningen heeft uh, begrepen een soort voorbeeldrol... qua integratie van internationale studenten... Wat doen jullie anders dan de andere universiteiten? Nou, wij proberen inderdaad uh, een voortrekkende rol in te, te hebben. Uh, wij geven bijvoorbeeld uh, de, de mogelijkheid aan internationale studenten... om een cursus Nederlands te volgen. Want uh, wat net gezegd wordt, dat is inderdaad enorm van belang... Dat studenten uh, makkelijk kunnen integreren ook in de Nederlandse samenleving. Dus wij, wij, wij bieden een cursus Nederlands aan. En wat Eduard net uh, schetst, dat uh, ja, het eigenlijk worlds apart zijn om het uh, op zijn Nederlands te zeggen. Uh, in andere studentenhuizen leven, niet met elkaar mixen qua sociaal leven. Proberen jullie dat in Groningen tegen te gaan? Ja, dat proberen we ook tegen te gaan. Je, je kunt het op verschillende manieren doen natuurlijk. We hebben ook studentenorganisaties die. Die proberen om die culturele uh, integratie uh, wat, wat, wat sneller te, te krijgen. Zeg maar. Je kunt ook het in, de, in het onderwijs kun je van alles doen. Door, uh, door groepsindelingen van studenten in werkgroepen uh, uh, goed, goed te mengen. En dat soort zaken. Dat, uh, de, dus je kunt heel veel doen. Ik lijkt... vind het trouwens ja. Ja, heel erg heel, heel jammer dat. Uh, dat, dat ook de, en alle Nederlandse universiteiten vinden dat eigenlijk. Dat we geen beurzenprogramma's ook meer voor internationale studenten eigenlijk hebben. Oh, waren die er vroeger wel? Ja, dat was vroeger, denk ik, veel beter georganiseerd. En uh, het is eigenlijk allemaal afgebouwd. En het is voor de Nederlandse economie van groot belang... dat we dat talent uh, weten aan te trekken. En welke regering heeft dat precies afgeschaft? Oh, dat, dat weet ik niet even uit mijn hoofd. Maar het is, uh, ja, het is eigenlijk langzamerhand steeds verder verder afgebouwd. Hebben we eigenlijk wel genoeg banen voor die buitenlandse studenten? Want uh, volgens mij is er ook wel werkloosheid onder academici eigenlijk. Ja, ik denk dat er Zeker... Uh, voor, kijk, het zijn getalenteerde mensen die... Uh, die zeg maar zeker een bijdrage kunnen leveren aan de Nederlandse uh, arbeidsproductiviteitsgroei. Dus ik denk dat dat zeker. er uh, zijn genoeg kansen. Edward Smit, de minister. Jet Busmaker zijn vanochtend in de Volkskrant. dat het eigenlijk het handig zou zijn. als die buitenlandse studenten verliefd worden. op Nederlandse studenten. want dan blijven ze wel. Heeft de RSVB al een actieplan daarvoor klaar liggen? Uh, we zijn niet van plan om op korte termijn. een datingbureau voor internationals uh, op te zetten. Dus uh, dat niet. Uh, nou, nee, wellicht dat die buddy ze daar ook in kunnen voorzien en uh, af en toe eens uh, wat speed dates kunnen regelen voor de internationals, wie weet. En meneer Sterke, heeft Groningen daar plannen voor? Van een buddy-programma met de allerleukste en mooiste meisjes, of de knapste hunks van het studiejaar? Nee, dat hebben we niet. Nee, nee. Nee. U, we doen wel van allerlei andere zaken, maar dit niet. Nee. U, u, u kunt het nog bedenken hoor, het mag nog. Ja, ja misschien een goede tip. Ja. Mag ik, jullie, mag ik jullie allebei bedenken, bedanken. Elmer Sterker, rechter van de Universiteit Groningen... en Edward Schmid, vicevoorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Bedankt uh, voor je Graag komst. Gedaan. Graag gedaan. En we gaan terug naar het Songfestival... want maandag maakt de trots bekend wie er voor Nederland heen gaat... en wij maken nu vast onze keuze vanavond. Helco Span, NGV-collega en erkend Songfestival kenner. Goedenavond. Dag Max, goedenavond. Helco, wie vind jij dat er namens Nederland heen moet? Ik heb er eens even over nagedacht... en ik hoorde ook al een gerucht uh, waarbij zij daar genoemd wordt... en ik zou daar heel blij mee zijn. Wat, wat, wat? Vertel, vertel. Daniel Lohus... En waar heb je dit gerucht opgedoken? Ja, ik volg natuurlijk al die Songfestival-sites... en daar worden allerlei namen genoemd. Ilse de Lange, Armin van Buren, Wagen... en ook Daniel Loos werd genoemd. En toen ik dat las, dacht ik, ja, dat is een mooi idee. De Drentse Blues in Europa. Hoe mooi wil je het hebben? Nou ken ik Daniel wel een beetje... en ik vind hem echt geweldig en als artiest en als producer. Maar is dat nou het type om, uh, om op een Songfestival op te treden? Nou, hebt, volgens mij moet je nooit zo nadenken of het nou het type voor het Songfestival is. Het is een eerlijke muzikant, het is een goede muzikant, hij is origineel, hij heeft uitstraling, hij kan zingen, hij heeft prachtige composities op zijn naam staan, uh, dus uh, spekkoper zijn we. Maar dat was Hanouk allemaal ook, eerlijk, integer, muzikaal, maar ja, ze kwam niet ver genoeg. Nou, maar de negende plaats is toch een prachtig resultaat. En, en ik ben misschien kenner van het Songfestival, maar vooral ook liefhebber van het Songfestival. En ik vind dat het Songfestival moet, moet gewoon goede muziek bieden. En dan is het niet zo heel belangrijk of je nou wint of verliest. Als je maar een goede, integere en sterke inzending uh, afvaardigt. En Daniel Logus zou daar zoveel kunnen tekenen, denk ik. Helco, welk nummer gaan we draaien? Wat gaan we inzenden? Uh, nou, zoiets als baat bij muziek. De ene heft baat bij een borrel of twee. De andere heft baat bij mooi weer. Maar één ding is bij elk mens geliek: we hebben allemaal baat bij muziek. Muziek met gitaren of met een orkest. Muziek u de toekomst, muziek die is west, Geformeerd, communist, rooms-katholiek. We hebben allemaal baat bij muziek. Muziek zal dat op weg naar het front. Muziek u de hemel, muziek u de grond. Allenig of samen stadion stadionpubliek. We hebben allemaal baat bij muziek. De eenen hebben baat bij zinnen en rust. Zweert bij een bad Maar een is voor elk mens geliek Bem allemaal baat bij muziek Muziek van Boer Arms een Fuga van Bach Een ballade van Braams Muziekje versnachts Zelf maakt of massa spul een fabriek Weem allemaal baat bij muziek Zang verdona, Boeddha of God, van Allah afverbiet jans not, nonchalant, religieus af. Of... Malamon baart bij muziek. waarover veroveren, nou met Daniel Logius misschien wel. Hij was de keuze van NCRV's Helco Span. De regering van Oekraïne besloot gisteren, om, eer gisteren sorry, om de onderhandelingen... met de Europese Unie stop te zetten... en dat terwijl er volgende week een verdrag over handelssamenwerking... zou worden getekend. Rusland zou volgens de geruchten zware druk op het land hebben uitgeoefend. En dat roept de vraag op: wat wil Oekraïne bij de EU horen of toch liever bij Rusland? Morgen staat een grote demonstratie van EU-voorstanders gepland. En correspondent Geert Groot-Koerkamp is vanavond al in de hoofdstad Kiev aangekomen. Dag Geert. Goedemorgen. Waar sta je op dit moment? Uh, ik sta nu op het, uh, het plein van de, de onafhankelijkheid. Maidan, niet alleen zijn steerjaar, al. Uh, sinds is donderdag een uh, soort permanente pro-Europa actie aan de gang. Een reactie op het besluit van de Oekraïnse regering. om, uh, om uh, voorlopig uh, de, de, de betrekking met Europa uh, in de pauze, de pauze stand te zetten. En dat gaat dag en nacht door. Dus we zijn op dit moment, het is hier half één s'nachts nu, een uur dan in ieder geval Nederland. er zijn op dit moment nog zoiets van 800 mensen hier op het plein. En er wordt wat uh, Gezongen en er zijn spandoeken natuurlijk, er zijn mensen aan badminton om zich bezig te houden, maar men is wel van plan om dat gewoon lang mogen door te zetten. Maar dat zijn niet de aantallen mensen als uh, tien jaar geleden met de Oranje Revolutie. hè? Ja, nou, dat doet daar in heel veel opzichten wel. Aan het is toevallig ook uh, deze dagen, uh, zeg maar, de verjaardag van die Oranje Revolutie. En je ziet, uh, uh, ja, je ziet wel raakvlakken, je ziet ook weer een, een nieuwe generatie jonge mensen van, uh, nou. 18, 19, 20, die nog nooit van hun leven hebben gedemonstreerd... die nu opnieuw hier staan. En dat zag je negen jaar geleden eigenlijk ook met die Oranje Revolutie. De regering van president Janukovic heeft voor de Russen gekozen van de week. De oppositie tegen hem wil juist de band met Europa aanhalen. Is bekend hoe de meerderheid van de bevolking van de Oekraïne daar uh, tegenover staat? Nou, dus er zijn de afgelopen maanden veel uh, opiniepeilingen gehouden... en daarin zag je steeds dat... Uh, ja, toch een meerderheid, geen absolute meerderheid... maar toch zo 40, 45 procent van de ondervraagden... graag uh, ja, de banden met Europa wil aanhalen. En als je dan kijkt naar Rusland... Rusland biedt uh, als alternatief aan een douane-unie uh, onder leiding van Rusland. En ja, de mensen die daar trekken hebben... dat was aanvankelijk begin van het jaar ook nog zo 30, 40 procent. En dat is in de loop van, de, van het jaar eigenlijk steeds verder uh, ja, afgebrokkeld. En de laatste peiling in november was er nog 15 procent. En dat geeft ook aan natuurlijk dat, dat ja, Janukovic ook werd, werd gezien... President eh, ondanks zijn ja, relatieve pro-Russische standpunten... toch ook als een, een pleitbezorger van uh, nauwere banden met de EU. En daar is hij nu in één keer van afgestapt. En dat heeft denk ik ook uh, politiek onvoorstelbare gevolgen hier. Denk je dat de theorie dat hij door het Kremlin onder druk is gezet... om dit te doen, klopt? Ja, er is bijna niemand die daaraan twijfelt. En uh, een van de redenen om dat te veronderstellen is, uh, is een recent uh, nogal geheim gehouden bezoek van Yanukovych uh, aan Moskou. Hij was zelfs eventjes uh, verdwenen. Niemand wist precies waar hij was. En achteraf bleek dat hij stiekem naar Poetin was gegaan om met hem te praten. Uh, een dag voor dat besluit van de Oekraïnse regering is de Oekraïnse premier Azarov ook nog in Petersburg geweest, in Rusland, waar hij met uh, zijn Russische collega met heeft gesproken. Uh, dus dat alles in acht genomen uh, ja, doet wel vermoeden dat er uh, behoorlijk veel druk achter de scherming is uitgeoefend door Rusland. Uh, dat Rusland uh, waarschijnlijk ook geld heeft beloofd om uh, gaten te dichten in de Oekraïnse begroting. En dat is iets waar Jan de ken ik wel oren had. Geert groot koorkamp in Kiev. Ook aan de lijn is Hans van Balen. Hij is lijsttrekker voor de VVD bij de komende Europese verkiezingen... maar ook rapporteur over de Oekraïne... namens de liberale fractie in het Europese parlement. Eerst even iets anders, meneer Van Baalen. Ik zag u net op het journaal. U werd vandaag gekozen tot lijsttrekker bij de Europese verkiezingen. En daarna zagen we Rutte en anderen op de eerste rij... enorm in lachen uitbarsten. Had u een mop verteld of zo? Nou, het was eigenlijk geen mop. Er werden mij drie vragen gesteld. En voorzitter Korthals... Die zei, ik hoop dat we ze alle drie onthouden. En wat gebeurde er? Ik onthield er twee. En ik was er één kwijt, dus ik zei, sorry, graag nog een keer de laatste vraag. En dat zorgde voor redelijk wat hilariteit. En welke was u kwijt? Ik was de vraag over uh, chocolade, sigaretten kwijt. Niet de belangrijkste vraag, maar die uh, was hem wel kwijt. Even Oekraïne dan maar, want daar weet u ja, veel van. dat lijkt me verstandig. We hadden het net met Geert Groot-Koerkamp over de Russische druk. Die zou zijn uitgeoefend op Oekraïne om niet verder te onderhandelen met Brussel. Uh, vindt u dat een geloofwaardige theorie, dat dat erachter zit? Nou, Rusland wil natuurlijk helemaal niet hebben... dat landen die tot het voormalige, bij het buitenland... Het voormalige Sovjet-Unie behoren, nader tot de Europese Unie komen. Ze hebben Armenië al onder grote druk gezet, die hebben afgehaald... Ze zijn bezig met Moldova, dat ligt in de buurt van Roemenië. En ze willen eigenlijk dat Oekraïne natuurlijk niet een, een, een band met Europa krijgt. Met name dat handelsverdrag en de associatie. En daar zijn ze kaart in. Dat betekent, de gaskraan wordt dichtgedraaid of de oliekraan. Uh, en het lijkt zo dat Janukovic daarvoor gezicht is. We hebben het als Europese Unie ook, Janukovic niet makkelijk gemaakt. Er zijn drie hervormingen geëist. Dat betekent, de kieswet moest democratischer worden... Nou, daar zijn ze uh, net mee gekomen. Ja. Uh, er zijn andere hervormingen geweest op die van de rechtsstaat. Maar mevrouw Timoshenko, oud-premier, zit vast. En, en dat, dat heeft daar... de EU hoog opgespeeld, hè, dat punt. Wat heeft u? Dat heeft de Europese Unie hoog opgespeeld. Dat ze hem voor van, de in eerste dingen vind ik heel belangrijk. Timoshenko is uh, niet een witte maagd. Ze heeft een heel verleden waar ook corruptie rol in speelt. Ik vind dat ze een eerlijk proces verdient. Dat heeft ze niet gekregen. En. Wij eisten als Europese Unie eigenlijk dat ze een soort pardon zou krijgen. Nou, en dat is Janukovic in de verkeerde keel gehad. Vindt, vindt u dat de EU zich te sterk voor mevrouw Tymoshenko heeft gemaakt? Ja, dat vind ik wel. Ik vind uh, dat zij een eerlijk proces verdient. Of een soort gratie. dat betekent naar Duitsland kunnen gaan voor een medische behandeling. Maar uh, eigenlijk hadden we daarmee moeten wachten uh, tot dit het contract uh, getekend was mm. en dan hadden we moeten zeggen nu gebeurt het. Uh, we hebben dat als voorwaarde gesteld, dat heeft niet goed uitgewerkt. Waarom is uh, Oekraïne als handelspartner eigenlijk belangrijk voor de EU? Nou, het is een land, uh, enorm landbouwareaal, maar ook het is een land wat veel machines produceert, wat veel importeert, ook van Europa. En het is een buffer tussen ons en Rusland. Dus het is in ons voordeel dat we nauw met ze samenwerken. En zo'n associatie, zo'n handelsovereenkomst. En ik vind dat we nu de komende dagen tot een deal moeten komen. Want als ze in Poederskamp zitten, is dat voor ons ook slecht. En u zou zeggen: blijf aandringen op economische hervormingen en op democratie en herstel ja, van de rechtsstaat. Maar... Timoshenko zaak wat te verschuiven. Niet te veel zeur over Timoshenko. Nee, die, die moet wel een eerlijk proces krijgen, maar zorg dat. Uh, dat dat gebeurt zonder dat het in de schijnwerpers staat. Ik moet zeggen, Verhofstadt, onze fractievoorzitter, ik ...hebben haar bezocht in het ziekenhuis van de gevangenis. En zij heeft ook gezegd: ik wil die associatie. Laat het niet op mij uh, afspringen. Dus ik vind dat we nog moeten aandringen dat Janukovic alsnog tekent voor samenwerking met Europa. Oké, okay, ik dank u wel, Hans van Baan. En nog gefeliciteerd met uw uitverkiezing tot lijsttrekker. Hey, heeft ja. u alle VVD'ers al op één lijn tegenover Europa? Mark Verheijen, Frits Bolkestein, Nelly Kroes? Ja, ik heb, ik heb die drie voorgesteld. Vergeet de dromen van Verhofstadt en kijk hoe die stemt. En dat is voor economische hervormingen, voor de handel, voor de markt. Uh, en dan kunnen we ook met hem door één deur. Bedankt, Hans van Balen, En ook bedankt, Geert Groot, Koerkamp in uh, Kiev. En goedenavond, producer Erik van Tijn. Goedenavond. U bent uh, producer, twee keer een nummer gemaakt voor het Festival, voor Rutja Kott in 1993 en voor Edcilia Rombly in 1998. Ja, klopt. Maar wat moeten we nou komend jaar gaan doen, vindt u? Nou ja, wat we zouden moeten doen... Uh, ik vind wel dat de, de laatste jaren was er veel onvrede Dan had ik ook wel zoiets van, gaat allemaal wel goed... en moeten we er nog wel aan meedoen? Dat heb ik zelf ook nog een beetje gedacht. Maar toen hadden we gelukkig ineens Anouk... Ja, en ik vind Anouk een van onze allerbeste artiesten... dus ik vond het geweldig dat zij daar aan mee ging doen. En ze had ook een heel goed liedje. Um, maar? Maar, ik heb ook... Ja, je hoort de maar al af, ja, natuurlijk. Dat. Ik heb ook een beetje de maar... want ik vind dat zij er te weinig uh, mee gedaan heeft... om er echt festival van te maken... om er gewoon toch nog iets meer uit te halen... dan hoe goed het ook was... Kijk, zij staat daar natuurlijk en ze is geweldig. Maar ze kan ook wel heel heftig zijn op het podium. En dat deed ze natuurlijk niet. Het liedje was vind... goed, maar haar performance was te ingetogen. Nou ja, waarschijnlijk toch wel te ingetogen voor zoiets grootschaligs als het Songfestival. En dat, dat is een beetje wat ik vind. En ik hoop al jarenlang. dat er een gigantisch te gekke act aan een heel goed liedje. en aan een hele goede artiest wordt gekoppeld. En dan, nou ja, daar heb ik een soort. Dus tokpaadje van mij eigenlijk. Je moet van tevoren al na gaan denken, ook hoe je het op televisie laat zien. Kijk, we zijn natuurlijk allemaal van overtuigd dat we goede artiesten hebben, en dat die goede liedjes kunnen schrijven. Ik in ieder geval wel. Er zijn zat topartiesten in Nederland die dat zouden kunnen. Maar, daarna houden ze altijd op met nadenken. Dan, dan denken ze, nou oké, okay, nu gaan we, en, en dat was het dan. We gaan even, op, vind ik... even op de zaak Anouk in. E even luisteren naar het liedje dat ze zong, Birds. Ja, dat is goed, ja. Hey. Ik vind het prachtig, ik vind het ontroerend ja, het is, mooi. Maar ja, niet verder prachtig. dan de negende plaats. Nee, maar het is, het is... Nou, kijk, op zich is de negende plaats veel beter dan de afgelopen jaren natuurlijk. Maar ik vind dan, Anouk als, als hij, zeg maar, onze grootste ster, die moet hoger komen. En ik denk dat als zij meer ook de, de, de, de, ja, de rockzangeres was geweest... die ze normaal gesproken ook is, dat dat er ook in had gezeten. Dat ze dan dus verder was gekomen. En het heeft bijvoorbeeld... Um, ja, dat vind ik een van mijn beste liedjes. Good God heet dat. En dat is heel heftig en up tempo En dan, ja, dan, dan knalt ze ook over dat podium. En nu stond ze natuurlijk helemaal te gek. Weet je? Ik heb er eigenlijk geen kritiek op. Alleen ik hoop elke keer dat er zoveel uitgehaald wordt. Dat ze in elk land eh, ook zien hoe te gek het is. en Je kan het wel horen, maar ja, is, je ziet het bij ons bijna nooit. Laten we Good God gaan draaien. Ja, is goed. Bedankt Erik van Ten. Ja, graag gedaan. De ruige hoek, die topproducer Erik van Tijn graag naar Kopenhagen zou sturen volgend jaar met Good God. Het succesvolle meiden trio K3, die bestaan 15 jaar. En of dat nog niet mooi genoeg is, komt er maandag een nieuwe cd uit, loco Le leeg getiteld. En het is nu al een Gouden Plaat. En over een paar maanden komt de nieuwe film, K3 Dierenhotel. Karen, Christel en Josje gaven vandaag een persconferentie in hotel Krasnapolski in Amsterdam. Ik mocht erbij zijn en vroeg de dames waar ze zich zeker over voelen. Over een nieuwe cd of een nieuwe film? <lacht> Josje. Goh, ik vind uh, een nieuwe film ook wel heel eng eigenlijk. Omdat als je dan in de bioscoop zit, dan hoor je direct de reacties van de mensen. Terwijl bij een cd is dat eigenlijk minder. Natuurlijk tijdens de optredens wel, maar dat hebben we nog niet meegemaakt nu. <lacht> Met het nieuwe album nog niet. Nee. Maar je weet wat je eigenlijk het woord goud. De cd is nog niet eens uit. Hoe kan dat eigenlijk? Gaan oh, gouden plaat in ja. Vlaanderen in, in Nederland? Uh, ja, we weten daar natuurlijk nooit op voor. Want we hopen altijd dat het uh, een, een succes wordt... en dat de mensen het even leuk vinden als wij. Maar als je dat dan hoort dat dat uh, inderdaad in voorverkoop... Uh, in totaal nu 42.000 uh, albums zijn, dan is dat wel even... Uh, Even slikken. In de positieve zin toch wel. <laughs> Christel, 15 jaar. Zou je, je hebt er ook van het begin af aan bij gezeten. Ja, Karen trouwens ook. Je ja. is later gekomen. Ja. Uh, 15 jaar, dan heb je een enorme invloed gehad op inmiddels twee generaties kinderen. Heb, heb je daar zelf wel eens over nagedacht wat de invloed van Kadri is? Goh, ik heb er nog nooit over nagedacht dat het twee generaties zijn. Dat klinkt zo veel. Maar uh, ik, soms kan ik op het podium staan en, en even denken zo van, wauw, je geeft hier iedereen in de zaal een heel fijne herinnering. En dat vind ik wel mooi om te kunnen zijn. Een mooie herinnering. En denk je dat ze dat later ook nog weten als ze groot en volwassen zijn? Ik denk het wel. Ik, ik vroeg vroeger altijd naar Sesamstraat. Als ik Pino nu zie, dan heb ik altijd zoiets van... Oh, kijk, die ken ik. <laughs> He, heb jij daarover uh, nagedacht, Karen, van wat de invloed van Kadrie is geweest al die jaren? Um, ik, zelf denk ik er minder over na dan de mensen rondom mij. Heel dikwijls uh, wordt er zo in mijn omgeving of goede vrienden of zo... wordt die vraag wel gesteld van... Beseffen jullie dat eigenlijk wel? Wat een impact dat dat heeft. En dan, ik denk dat je dat als buitenstaander makkelijker kunt, kunt plaatsen dan als je er middenin, dat middenin zit. Ja. Ik denk als het ooit, ooit zou stoppen en je kijkt terug op die periode, dat je dan pas echt een impact kunt, kunt meten of beseffen. En wat denk je veel? dat je dan denkt als het achter de rug is? Ik hoop dat ik dan denk, wauw, ik ben een beetje belangrijk geweest. Dus liedjes gaan over vriendschap, eerste verliefdheid... verhouding met de natuur, dat soort onderwerpen. Nee. Hebben jullie een boodschap aan, aan de kinderen, aan de jongeren? Goh, ik denk... Dat wij in sommige liedjes echt wel een boodschap willen meebrengen. En aan andere liedjes gewoon eigenlijk vrolijkheid willen brengen zonder er al te veel over na te denken. Heel veel mensen komen naar onze concerten om juist alles eventjes te vergeten. Die hebben soms problemen in hun eigen leven. En dan komen ze naar ons om gewoon hun verstand even op nul te zetten. En gewoon een hele fijne middag te hebben of ochtend. Um, en ik denk dat dat voor ons het allerbelangrijkste is. Natuurlijk zitten er ook wel boodschappen in bepaalde liedjes. Ja. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Zoiets als over eerste verliefdheid en zo. Karen, begrijpen jullie publiek dat? Ik denk het wel, ik kan me toch herinneren dat ik een jaar of vier, vijf was als ik voor het eerst verliefd was dus, Echt waarop, uh, Op mijn overbuurjongen Was die knap? Uh, God, het was de enige jongen dat ik kende dus. nee, nee, Ja, die was knap um, Dus uh, ja, misschien ben ik wel vroeg begonnen, dat kan nu ook wel weer Maar toch, mijn zoon is drieënhalf en, en die spreekt toch ook al over zijn liefje en wie dat hij gaat trouwen later en zo. Dus um, ja, ik denk wel dat, uh, dat, kinderen, uh, dat we niet over dingen zingen die kinderen niet begrijpen Integendeel. Christel, de luisteraars van dit programma, in elk geval de redacteur van dit programma... ...hoor ik meer bij de ouders van de categorie fans. Bij, bij, bij de generatie die mee moet naar de concerten. De <lacht> ja, hebben jullie daar ook een boodschap voor, voor die ouders? Ik vind het fantastisch om iedereen te zien genieten. En uh, soms kijk ik dan eens naar de ouders en dan zie je die vooral ook naar hun kinderen kijken. Die zijn vooral heel blij dat zij hun heel goed amuseren. En we zijn heel goede babysitters. Ik hoor ook dikwijls dat ze s ochtends opstaan, de ouders, een dvd'tje opzetten. Kadri is zeer veilig, dus je kan je kind daar gerust een uurtje achterlaten. En zelf terug in je bed kruipen voor een uurtje. Ja. Hoe oud zijn jullie zelf inmiddels, Josje? Ik ben 27. Ik ben 39. Ik, uh, 37. Ja, nog even. Nog even, niet lang meer. Tegen de 40 is dus eigenlijk. Straf, en dan nog dan steeds kinderidool. Straf, hè. Ja, Tante Terry en Sien van Sesamstraat, dat zijn ook een aantal kinderidolen. En die zijn al veel ouder. Hey, heb je nooit iets, Karin, van je hebt, je hebt groepen als Doemaar in Nederland... die echt met hun hele publiek zijn meegegroeid. Dus hun fans zijn inmiddels ook 50, 60. Mm. Uh, veel kinderschrijvers die later volwassenen boeken gaan schrijven. He, heb jij dat nooit? Van, ik zou wel eens voor mijn eigen leeftijdsgroep... voor de dertigers muziek willen maken. Ah, maar ik doe dat nou, hoor, ik zit ik thuis aan mijn piano... en dan speel ik, ik wel liedjes... en dan zing ik die voor vrienden die langskomen... maar daar hou het op, ik ben veel beter in dit, denk ik. <lacht> Plus ook ons publiek... Uh, ja, dat vernieuwt zichzelf altijd. Maar er komen altijd nieuwe kinderen... en dan de grote zus geeft dan de cd van K3 door... aan de kleine zus en zo, zo blijven we bezig. <lacht> maar Christel, je blijft afgeschreven worden... als uh, ja, een groep die kleuterpop maakt. Ja, ja, dat is zo... Is dat nooit beledigend? Ik zou het van balen eigenlijk. Ik hoor dat woord niet graag. Wij zeggen dikwijls van, wij maken popmuziek... die kinderen toevallig heel leuk vinden. En uiteraard houden we wel rekening met de teksten en zo... dat, dat het toch ook wel de, de jongeren aanspreekt. Maar uh, ik vind onze muziek echt uh, voor jong en oud. Ja. Hoe lang kun je, kun je daarmee doorgaan met een groep als K3, Josje? Is, is er een houdbaarheidsdatum? Nou, ik denk niet dat daar een houdbaarheidsdatum op zit. Als ik zie hoe we nu bezig zijn... Uh denk ik dat je daar tot een eeuwigheid zou kunnen mee doorgaan... als je het nog leuk vindt. Karen, hoe lang ben jij van plan door te gaan? Tot, tot het bejaardenhuis toe? <lacht> Zetten, Zetten we de boel daar op stelten. <lacht> Oma's aan de top. Met van die vlechtjes en... Uh... Ik gewoon, we hebben dat altijd gezegd, vijftien jaar geleden ook, en die vraag wordt ons echt heel dikwijls gesteld, hoe lang nog? En dan zeggen we altijd hetzelfde, zolang we het zelf leuk vinden en het publiek vindt het leuk, zie ik echt geen enkele, geen enkele reden waarom we ermee zouden ophouden. En weet je wat het ergste is, is de meest gestelde vraag, maar als we er ooit mee ophouden, gaat iedereen zeggen, oh, en waarom dan? ja <laughs> We horen dat heel vaak van journalisten. Maar er is nog geen enkel kindje dat komen vragen. Maar zie je jezelf, je, ja, op een bepaald moment ben je, ben je in, de, in de 40, in de 50, en zie je jezelf dan nog steeds met korte rokjes en vlekjes in je haar... en laarsjes op zo'n podium staan, Josje? Nou, het is echt al heel lang geleden dat ik nog vlekjes in mijn haar heb gehad. Maar... Ja. Maar het is een beetje het imago van... Ja, de, dat de... begrijp ik. Maar ik denk dat wij, uh, of tenminste K3, in de tijd dat het bestaat... zich al enorm heeft evolueerd En dat zal ook altijd blijven gebeuren. En... Uh, dat we blijven doen waar we ons goed bij voelen. En dat hoeft niet per se een kort rokje te zijn. En daar gaat K3 ook niet over. Over korte rokjes en vlechtjes. Wat is de essentie van K3 voor jou, Josje? Nou ja, zoals ik net al zei... Uh, om een, een, een stukje extra vrolijkheid in de wereld te helpen. Ja, da, een mooie herinnering, zoals ja. Christel zei. Ik heb ooit een film over de Spice Girls. Jullie aanvankelijke voorbeelden. <laughs> een jaar geleden gezien. En het bleek on ongelooflijk uh, veel spanningen te zijn in zo'n... Uh meisjesgroep, vrouwengroep. Het uh, bleek ontzettend moeilijk zijn... zo'n groep bij elkaar te houden. Hm. Hoe, hoe is dat bij jullie? Zijn jullie echt een vriendin? Of, ik of ben de baas en iedereen luistert naar me. En, en hoe, heb je dat, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Dat is een goede vraag, meneer. Nee, um, ik denk dat je moet leren praten met elkaar... We maken nooit echt grote ruzies of zo. We hebben oh. wel uh, meningsverschillen. We lossen dat ook altijd op. Maar ik heb ook wel eens gezegd van... Uh, we zijn ook zeer succesvol. En, en succes maakt je soms wat milder, denk ik. Moest het nu ook heel moeilijk worden... Dan uh, zouden die ergernissen misschien harder gaan doorwegen. Maar dat is nu echt niet het geval. Heb jij ooit iets van spanning in de groep gemerkt? Hmm, ja, een gezonde spanning. Oh, ik zou zo, spanning. Zo, zo graag willen dat de luisteraar je gezicht nu zien. Ja. <laughs> um, nee, eigenlijk... Uh, oh, nee, nee. Gezonde, gezonde spanning, voor een, spanning zo voor een optreden. Inderdaad, dat wou ik zeggen, zo wat zenuwen en zo, maar echt spanningen, nee. Want, want wij, zijn, wij zitten gewoon alle drie zo in elkaar, dat als er iets scheelt, dat dat direct wordt gezegd. En dan is dat van de baan en dan hopla, weer uh, verder met ons leven. Ja. Ja, dat denk ik ook. En we hebben buiten K3 ook allemaal ons eigen leven gaan. We weer lekker ons eigen gangetje. Het is ook niet zo dat we non-stop op mekaars lip zitten of zo. Um, maar dan nog denk ik dat we het wel zouden redden. Maar... Um ja, we zijn oud en wijs genoeg, omdat als volwassen vrouwen op te lossen moest er iets zijn. Oh. <laughs> en heb je veel steun aan, aan hun? Want zij zijn tien jaar ouder dan jij. Oh, oh en ja. dus ook veel wijzer. Ja. <laughs> ja, hebben jullie ook nog iets aan mij? <laughs> Wat moet uh. zij nog leren? Oh, ik moet zelf zoveel nog leren. Dus ik ga niet met de vinger wijzen. Wat moet jij nog leren? Oh, dat ga ik niet verklappen. <laughs> <laughs> ik maak mij heel dikwijls druk in futiliteit. Uh, en uh, ik kan wel een andere heel dikwijls... Uh, ...op haar plaats zetten en zeggen... oh maakt het niet druk, uh, dat maakt toch niet uit... Niemand, ...niemand is daarmee bezig of zo... ...maar dan denk ik, oei, maar wacht, ik doe dat zelf ook wel, dus ja. ja. Jullie hebben elkaar nu heel veel gezien, ...want het jubileumjaar... ...cd... ...film is nog niet ja. af of is wel af? Die is af, ja. ja. Die komt uh, in februari in de bioscoop. En nu een groot zwart gat of lekker even <laughs> iets voor jezelf doen? Of? Nou... Het is wel Yoshi? even lekker hoor, een zwart gat. Nou, het is niet echt een zwart gat te noemen. Ons tournee is nu afgelopen. We gaan even aan iedereen vertellen dat we een nieuw album uit hebben. En dan gaan we inderdaad even lekker uh, ja. vakantie vieren. Nog een weekendje Sinterklaas Show. In Antwerpen, en dan uh, ja. is het even een ja. paar weken rustig. Ja. Nu dat we elkaar dan toch weer bellen. Dan gaan we het terrasje doen. Maar ja. Ja. het gaat te koud zijn. Ja, ja. Nee, ja. Gaan we, we, we winkelen. terrasje dan. Ja. Ja. Voor wie het helemaal nooit gehoord heeft... Hoe klinkt, Kadri? Kunnen jullie het voordoen? Ah ja, moeten we wat zingen? ja. Graag. Zullen we wat zingen? Mogen we zingen? Uh, Viva Via. Ja? Of nee? Hebben ze niet iets met stemmetjes of ah, zo? Ja, ja, Circus? Circus. Mm. Ah ja, ja, maar dat is natuurlijk van ah, En een Woordentje liedje serie. van een oud album, maar dat maakt niet uit. Je wil de K3-sound hebben, toch? Ja, is goed. Nou, dan zingen we... een stukje? Zwaar als je verliefd bent. Uh, ja. Dames en heren, het doek gaat omhoog. De show gaat beginnen. Zwaai, zwaai, zwaai als je verliefd bent. Voel je die vlinders al tintelen van binnen? Zwaai, zwaai, zwaai als je verliefd bent. Dit was K3, Christel, Karen, Josje. Dank jullie voor dit gesprek. U Gefeliciteerd dankjewel. met Gouden Plaats. Dank je En uh, wie de drie uh, exemplaren daarvan wint? Uh, die, uh, dat krijgt u maandag te horen van de redactie van Met het Oog op Morgen. En nu gaan we het hebben over de moord op president Kennedy... die de afgelopen dagen volop in de belangstelling stond. Je zou haast vergeten dat zijn vermoedelijke moordenaar Lee Harvey Oswald... morgen, 50 jaar geleden, ook werd doodgeschoten. Eerder vanavond sprak ik met Friso Ent... veteraan van de Nederlandse buitenlandse pers... en destijds als journalist aanwezig in Dallas. Goedenavond. Ja, goedenavond. U was erbij toen het gebeurde. Wat kunt u zich er nog van herinneren? Dat gebeurde daarna. De, de, de, de, de, de, de naar Van die werd dus overgebracht. Dus er ging een deur open de, beneden in de, uh, waar de uh, auto's stonden. En uh, daar waren een aantal mensen aanwezig. Want er waren Engelse journalisten ook die ik kende. Dus die zei, die zei tegen mij: ga mee, want hij was overgebracht naar een andere cel. Nou, prima. Ik ging mee. En we waren met diezelfde mensen waar we de avond te in, in een of andere nachtclub geweest. Niet zo'n leuke nachtclub. En daar hadden we de eigenaar ontmoet. Dus tot mijn grote verbazing zag ik die eigenaar opeens opduiken. En dat was Jack Ruby, de moordenaar van Oswald. Dat was Jack, Jack Ruby. En Jack Ruby uh, uh, keerde weer om... En haalde dingen uit zijn zak. Hij had een, een uitstekend pistool, denk ik. En schoten voor mijn ogen. Ik stond er op twee meter af. af schoot hij iemand dood. En dacht u niet heel wat raar, die nacht eigenaar ik die gisteren nog gesproken je? Dit heb ik nooit meegemaakt. U heeft erover gepubliceerd destijds, meneer Ent? Ja, in het parool. Mag ik u bedanken voor dit gesprek? Dank u. Dat was uh, Frizo Ent. En Lee Harvey Oswald, daar hebben we het over... liet een jonge vrouw en twee kleine kinderen achter destijds. En over die nabestaanden ga ik nu praten... met oud-Amerika-correspondent Maarten Koolsloot. U hoorde hem van de week al in met het oog op morgen... over al die vermoorde Amerikaanse presidenten. Dag meneer Kolsloot, ook goedenavond. Goedenavond, goedenavond. ik heb nog nooit zo vaak... over vermoorde presidenten gesproken als deze week. Dus ja. laten we verder gaan. He, heeft u de trek in om het vaker ja. te doen? Of... Nou, uh, nog één keer vanavond. Ja. Waar dan... Over een moordenaar van een president, namelijk Oswald. Uh, er zit allereerst een heel verhaal aan Oswald en zijn huwelijk. Hè? Wie was zijn vrouw? Uh, zijn vrouw is Marina Oswald, geboren in het noordwesten van Rusland, dicht bij de Finse grens. Uh, Zij zijn samen naar, uh, naar Amerika uh, gekomen, uh, kregen daar twee kinderen, uh, June en Rachel. Uh, beide kinderen waren op het tijdstip van de moord, de 22 november 63, we hoeven het bijna niet meer te zeggen, maar zeggen het toch nog maar even een keer. Uh, waren ze echt nog heel klein, hebben hun vader niet te goed gekend. Uh, de oudste, uh, June, is tegenwoordig 51, was een kleine twee jaar op de tijd, tijd van de moord. Uh, de jongste was ongeveer vijf weken, Rachel. Dus die hebben niet echt uh, herinneringen aan hun vader. Uh, hebben ook in, in latere interviews gezegd... Van, nou, onze echte vader is, is de tweede man van onze moeder. Uh, de, de, de, hun hun uh, biologische vader die duiden ze eigenlijk aan met uh, de naam Lee... Dus een soort van afstandelijke aanduiding voor iemand ja, die ze helemaal niet goed gekend hebben. En hoe hebben ze elkaar leren kennen in Rusland? Of? Uh, ja, ze hebben elkaar uh, bij een avond dansen. We hebben de twee elkaar leren kennen. En er waren uh, mevrouw uh, Oswald, uh, Marina was een uh, ja, tamelijk aantrekkelijke vrouw met een heel ja, uh, grote ogen. Uh, nou, zo knap uit. Waar waren kennelijk meerdere mannen in geïnteresseerd. Maar het is uh, meneer Oswald gelukt om uh, haar te schaken. En, uh, mee terug te nemen naar Amerika. En wat deed hij eigenlijk in Rusland? Uh, hij was een marxist. Uh, hij uh, ja, sympathiseerde met de Russische zaak, zullen we maar zeggen. Dus hij ging daar, uh, daarheen uh, met die reden. Hij heeft ook geprobeerd zijn Amerikaanse paspoort in te leveren... Uh, bij de consul in, uh, in Rusland. Uh, maar op enig moment weer uh, ja, teruggekeerd. Marina uh, heeft in de tijd wel interviews gegeven... Over, over haar relatie met en haar herinneringen aan Lee... Even a fragment at 1988. Okay. The Warren Commission and the media have portrayed your late husband Lee Harvey Oswald as a crackpot, a misfit, a loner. Now you knew him better than anyone else. Were they right about him? Well, at this point I have to say that it won't be proper for me to portray Lee as an angel or put halo on his head, but all those um crackpot and very derogatory statements that were made just simply to suit the theory of Warren Commission. And I, I was uncomfortable with all those claims. Marina was dat en de interviewer was Jack Anderson. En uh, was dit representatie? Ja, een hele assertieve stijl. Hè? Gelijk beginnen met... Uw man was een crook en een boef en dat is een gangster. Om te door, en ja. en niet. Was, was dat hoe de Amerikaanse pers haar altijd heeft behandeld? Ja, het eerste interview wat er geweest is een paar maanden na de moord 1963. Daar zie je toch een, ja, een wat kwetsbare vrouw op, op de bank zitten. En er zit de interviewer recht tegenover haar. Als ik het goed zag, dan zitten die knieën ongeveer tegen elkaar aan. Dat is natuurlijk... Ja, uit de psychologie kennen we dat, hè? altijd een hoek van 90 graden... of wat dan ook, waarmee je iemand ruimte geeft om te praten, maar dan zit ze letterlijk in haar gezicht. Uh, dus, dus dat was wel... Ja, en toen, 1963, waren de vragen ook zo pittig en direct. Uh, in dit geval ook. Ja, uh, Het heeft te maken deels met de competitieve natuur... van hè, hoe in Amerika journalisten zijn, uh, ook confronterend. Maar goed, ook iemand waarvan wel eens gedacht is... Ja, wist ze er meer van. Uh, zelf gezegd wist ik nooit, uh, dat is nu ook wel min of meer. Nou ja, Er zijn altijd conspiracies natuurlijk, Kennedy... Uh, maar wel aangenomen dat dat uh, nou, waarschijnlijk zo is... Uh, maar want dat is voor de weduwe natuurlijk, natuurlijk moeilijk om te zeggen van: mijn man was de enige moordenaar. Op. Ik kan me voorstellen dat de weduwe iets heeft van: nee hoor, er waren nog heel veel meer moordenaar's. Ja, dat zijn, is een ontwikkeling. Dat niet ja, helemaal in zijn eentje Precies, gedaan? dat is in het begin. Dus zij is ook voor de, voor de Warren Commissie verschenen, was in het begin twintig. Uh, toen heeft ze gezegd: nou, mijn man is de, is de, is de moordenaar. Uh, jaren later, in de latere interviews in de jaren tachtig, heeft ze gezegd: nou, dat uh, geloof niet dat hij uh, het in zijn eentje was. En he, geloofde ze meer in de. In de Conspiracy-theorieën die er waren, theorieën. Dus ze heeft duidelijk haar, haar idee daarover veranderd. En dat geldt ook voor de, voor de dochters, overigens. Die zijn ook. Uh, ja, die, die geloven inmiddels ook dat uh, hun vader niet de enige moordenaar was. Ja, dat het anders in elkaar zit dan hij uh, de enige was. Zeker. En, uh, maar ze hebben wat, wat eigenlijk het meest uh, blijft hangen uit de uh, interviews die je hebt gezien met de, met, de, met de dochters, die overigens nu min of meer in anonimiteit leven, maar die hebben altijd afstand genomen van de vader. Gezegd van nou. Eh, dus nog zoals gezegd, ze noemden hem Lee, een man die ver van hun stond en uh, ene Lee. En, ja, en en en uh, Lee mishandelde uh, hun, hun moeder ook. Dus ze hebben daar ook uh, ja, slechte gevoelens over, zeggen. Wat doen ze nu? Uh, zij zijn nu, uh, ja, ze leven in de anonimiteit. Er dus zijn niet verschrikkelijk veel dingen die we zo over ze weten, behalve dat ze door hun gemeenschappen uh, bewonderd worden. Uh, mensen met goede positie in hun eigen gemeenschap. De ene is een onderneemster. de andere heeft uh, gestudeerd voor zuster. Dat zijn. Uh, ja, dus ze hebben, en, en ze worden min of meer geslaagd genoemd... in wat je daar tegenwoordig over ziet en leest. En Marina, want het laatste fragment dat we konden vinden... ja, dat dateert alweer uit 1988. Ja, ze woont niet ver van de plek waar de moord heeft plaatsgevonden, een half uur uh, ten oosten van, uh, van Dallas... met haar nieuwe man uh, meneer Porter, een timmerman. Uh, zij is nou begin 70, heeft uh, gewerkt in een uh, legerdumpzaak... Uh, het is altijd vrij goed gesteund door het Amerikaans publiek... met giften en dat soort zaken, omdat het natuurlijk een alleenstaande moeder was... Uh, uit Rusland, die niet zo best uh, Engels sprak... wat we ook een beetje hoorden in het vorige fragment. Beetje Russisch. En, ja, en de ja, een beetje erg. Ja. En de anonimiteit zoekt ze nu nog steeds. heeft uh, alle interviewverzoeken deze keer uh, afgewezen. afgewezen. We gaan het niet proberen. We maar... er een van 3 miljoen dollar, daar wil ik nog bij zeggen. En dat dus, gaan we er ook niet nee, voor bieden. Nee. Dankjewel. Dank. Maarten Koolsloot, dat over de moord op het Lee, het Lee, die weer de moordenaar, was waarschijnlijk van Kennedy. Morgen zit hier John Janssen-Begade. Goeienacht. Radio 1 presenteert... En wat heb ik voor u meegenomen? Pekelvlees. Heeft u de trek in? Oh, Heerlijk.